Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. In de Zwitserse Alpen zijn dit weekend drie Nederlanders om het leven gekomen. Dat meldt de politie daar. Het gaat om twee mannen van 32 en 40 en een vrouw van 30. Ze werden donderdagavond voor het allerlaatst gezien en gaven toen zelf aan dat ze een berg zouden gaan beklimmen. En sindsdien heeft niemand weer wat van ze gehoord. Zaterdag begon er een grote actie en gisteren zijn hun lichamen gevonden, onderaan een gletsjer. Waarschijnlijk zijn ze om het leven gekomen door een lawine. Het treinverkeer tussen Amsterdam en Haarlem lag vanmiddag een tijdje stil omdat de politie een verdachte man uit de trein moest halen. Agenten hebben de trein doorzocht, maar ze hebben niks gevonden. Er zou wel iets in beslag zijn genomen, maar wat dat weten we nog niet. De gemeente Beijerstad in Brabant is voor dik 37.000 euro opgelicht door een nepcollega. Een medewerker die kreeg een mailtje met het verzoek om geld over te maken en de oplichter die deed zich voor als een collega met een hogere functie en daar bleef het niet bij, want de fake collega probeerde het een tweede en een derde keer, maar dat lukte niet omdat de ambtenaar contact opnam met de echte collega om het toch even te checken. En het is een graadje of 24 vandaag. En ja, bij ijswinkels gaan ze dan als koude bolletjes over de toonbank. En mocht je nog geld over hebben en echt een hardcore ijsfanaat zijn, dan kun je een tripje naar Tokio boeken. Daar wordt het allerduurste ijs ter wereld verkocht. In the land of the rising sun, an ice cream brand has achieved the unimaginable. Sellito, a renowned Japanese ice cream brand, has crafted a masterpiece that will tantalize your taste buds and leave you in awe. Ja, het is dus bedacht door een Japanse bekende ijsmaker in Tokio. Het ijsje heet Biakuka en dat is Japans voor ijzige witte nacht. Prijskaartje 6.000 euro per bolletje. En die superhoge prijs komt door de witte truffel die erin zit. Dat is een soort paddenstoel die heel moeilijk te vinden is. En verder zit er ook nog Parmezaanse kaas overheen en zit er sake doorheen. Dat is een typisch Japans drankje met alcohol. Heb ik nog het weer voor je? Ja, ik zei het al, het is zonnig en een beetje drukkend weer ook. Met lokaal een onweersbuitje. Graadje of 25 is het in het oosten en langs de kust is het ietsjes koeler. Vanavond koelt het ook overal af en morgen blijft het onder de 20 graden maar wel een zonnig wordt het. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat nog file op de N205 vanuit Nieuw naar Haarlem bij Hoofddorp 4 kilometer met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.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 Ja. de sterrenwachten met uh, stroboscopen ogen. En dat had alles uh, te maken met uh, de clip... die uh, van de week online ging. Uh, want dat uh, gaat uh, helemaal duidelijk. Want ja, ze hadden dit uh, nummer al eerder uitgebracht. Uh, In februari.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 Oh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 Het is altijd leuk, want uh, dit keer heeft uh, Marcus van Dam weinig te doen... als het gaat om het uh, verhaal, uh, de techniek. Want jullie jongens, goedenavond. Goedenavond. Van... goedenavond. Ik heb goedenavond. het ook al Hallo. helemaal verkeerd uitgesproken. Ik heb het een hele lange <laughs> tijd doublend. Uh, maar het is, ik word hier door, door Roy word ik even op de vingers getikt. Het is dublend. Waarom? Want als al OU, dan ben ik geneigd om dubbel. Want daar komt het vandaan. En waarom ja. is het dan dublend?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 zeker. En als ik het niet was, zou ik het niet zeggen. Want ik werk in het onderwijs, dus ik moet een beetje ja, mijn reputatie hoog houden. Oké, ja. oké. Okay, okay. nee, maar ja. ik heb inderdaad ook gedoubleerd. Ja. Ook al? Ja. Hier ja. ja. staat er nog een, hoor. Want ik heb ook uh, gedoubleerd. dus, ah, kijk, uh, dus ah. kijk. Nou, je kan bij de band. Perfect. Maar is nog een triangel. Ja. Nou, ja. <laughs> ja. Ja. nou ik, uh, ik klop wel straks. Dus uh, is dat ja, ook super. goed? Super. Ja. Uh, dan, uh, Jordan. Uh, ja. Ja. Schoolcarrière? Ja. Moeten we daar kort over zijn? Nou, je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 Uh, lekker veel chillen. <laughs> nee. Niet zoveel als school doen. Denk ik. Ja, ja, ja. Um, even weer terug naar Roy. Want uh, ja, uh, omschrijf de band is. Hoe, uh, wat, wat, wat moeten we overdubbelend. min of meer zeggen? is. Kijk. Meestal leggen de andere jongens dat veel beter uit dan ik. Maar. Ik merk het. Ik merk het. Ik begin ook een beetje te zweten. Ja. Maar uh, nou ja, wij gebruiken nu vooral de, de term eigenlijk kelderpop. Kelderpop. Ja. Die gebruiken we nu uh, het meest. Het, uh, ja, het gaat wat meer richting de indie. Maar het heeft in de, de oudere nummers zeker heel veel influencers... van andere ja. stijlen ook gehad. Van, van jazz en blues. En uh, wij zijn daarna meer, uh, meer de indie kant op eigenlijk. Ja, ja indie ja. is uh, wat de heer PJ een Bond zegt. Een containerbegrip. Donderstraal alles maar in de container. Wel wel, ja, waar, ja. ja, dat is wel een beetje waar. Dat is wat wij doen. Oké, okay. oké. Okay. Ja.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 dus ja, hoeveel dat jaar is dat? Vier jaar denk ik. Bij vier jaar denk ik. Ja, zoiets. Ja. Zo, dus het, uh, jullie zijn eigenlijk nog jonge gasten, begrijp ik. Hè? Want ik de school ja. is uh, maar vier jaar geleden. Dus huh? 2019 zaten jullie ik nog op school. 2018. 18. 18, 19. ja we ja. ja. daarna zijn we begonnen. Oh, ja. Ja. Ja. Ja. Maar Rick uh, niet. Die is al uh, wat... Uh, Rick wat is andere. mijn vader. <laughs> ja. Ja. ja, vertel het Rick. Ik is zeker de papa van de band. Um, ik, uh, zoals ik net al zei, werk dus op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 Dus de, leraar, de, de leraar ging even meedrummen in de band? Ook. Ja, ja, ja. ja nou, no, no. nou. En zo is Dublin eigenlijk min of meer ontstaan. ja, ja. Nou, okay. ja.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 niet te laat is, waarom wacht je nog steeds, ben je soms bang, het loopt toch niet altijd volgens plan, zeg maar oh, ik kon dat jij niet meer gelooft, yeah, yeah. waarom is die drempel elke keer zo ja, yeah, yeah. je ziet jezelf in de weg, je ken het ook, maar dat geeft ook niet, ik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 Het spook door je hoofd Kan het zien in je ogen Je tranen zijn op je droog. Verliest geloof in je dromen Je wacht voordat iemand je komt Maar je hebt jezelf al vaker verdrogen Komt een dag dat er iemand je komt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 Uh, we, gaan uh, we gaan straks uh, natuurlijk nog veel meer van deze fijne band uh, horen. Maar eerst gaan we gewoon de nieuwe single horen. Van een andere in die band. Ja, heren, jullie zijn niet de enige in dit uh, land. Fleeback uit Beverwijk, want morgen komt een nieuwe single uit. heers Adrenaline.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 Oh. Uh, worden jullie uh, nog gevraagd om radiooptredens te doen of zijn wij nou echt uh, net als Pelu FM de enige die dat uh, hebben gedaan? Tot nog toe wel, ja. Tot ja? Nog wel. Uh, Hoe zit het met de bekendheid eigenlijk dan van de band? Aan wie? Ja. Kan ik die vraag ja. stellen? Ja. Ja, ja. ik ga vandaag. Roosje, dat we niks. De bekendheid van de band. Nou ja, precies zo dat we lekker kunnen spelen mm -hmm. uh, in, het, uh, in het goede seizoen.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 lose yourself. The only thing we can do is to never forget all the things, everything inside of your head. Y'all don't need Oh, even if it is, choose your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 Yeah.